Tijd om naar bed te gaan, moet er morgen tegenaan, maar ja dat zal niet gaan, zonder iemand tegen mij aan. Dus ik kom naar je toe, inmiddels moe, maar kom niet meer aan slapen toe. Had ik nu maar geen pik, want dan kon ik helemaal mezelf zijn. Maar ja ik, ik heb een pik Daardoor wil ik diep in iemand anders zijn Sta in de bus te staan En ik denk er steeds weer aan Hoe fijn het vanochtend was Om met haar naar bed te gaan Oh shit, die afscheidszoen Die doet niet echt Het werk dat hij had moeten doen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 Oh shit. Die rits doet te snel het werk dat hij had moeten doen. Had ik nu maar.